en Stetson een hoorspel van Ken Kaska vertaling Kees Walgaven regie Dick van Putten De Thames is toch maar een eigenaardige rivier aan hm? Ik moet altijd een lichte huivering onderdruk als ik er langs wandel ik ben er bijna zeker van dat ik door de Theems nog eens een ongeluk krijg. En nu dit weer, Henry. Een lijk. Een typisch lijk uit de Theems. Wat is daar nou zo typisch aan? Helemaal niets. Integraanlijk Wat men zo gewoonlijk uit de Theems opvist is aan lager wou Maar met dit lijk is het heel anders gesteld. Kijk eens naar die das. De huh? zuiverzijde. Hmm? Het jacket van een Tsjechische kleermaker. En net als op zijn schoenen. En dan die handen. ...schoon, uitgesproken, fijn gevormd. Elegant, betrekkelijk elegant natuurlijk. Mm -hmm. Maar toch, na het bad, na de lunch... ...bedachtzaam in de doos geschreden. Hey, dat zie ik. En wat zie jij? Ik zie dat jij er is gelijk hebt, Henry. Dit is toch niet zo'n luikloster. En denk zelf eens na. Als ik je dus vraag wat je ziet... Ja, wat zal ik nu zien, Henry? Een hemel, een lijk? Nou, en wat zou dat? Jij zou dus nu de politie waarschuwen. Natuurlijk, betrekkelijk natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zonder na te denken een apparaat in beweging brengen... en deze elegante doden nog eens fijn door de ambtelijke molen draaien. Is het niet? Plicht is plicht, maar daar maal jij toch niet om. Deze dodenkloster was, dunkt mij, een individualist. Ik neem daarom aan dat hij niet graag in bureaus kwam. Zulke mensen haten bureaus. En ze houden van bloemen... Ze leven aan de grenzen van de poëzie. Ze proberen zich met geurige zeep van wereldslijf te reinigen. Ze zijn hun eigen schoonheid. En zijn steeds op zoek naar iets dat bijna zo mooi is als zij zou. Vreselijk, Henry. Zo'n weg moet wel naar de teens leiden. Natuurlijk, maar ik speel het niet klaar. En dan ook nog aan de politie over te leveren. Alleen al om deze reden niet. Ik zei alleen al om deze reden niet, Kloster. Mm -hmm. Wat valt u daarbij op? Mij valt op dat je misschien nog wel een andere reden hebt om hem niet aan de politie over te leveren. Hè? Je hebt vandaag je heldere dag, Kloster. Ja, ik moet je bekennen dat ik nog een andere reden heb om hem niet aan de politie uit te leveren. Een dringende reden. Goed, Kloster. Werkelijk, uitstekend. De enige dringende reden die er maar kan zijn, een zakelijke reden. Henry, neem niet kwalijk, maar elk riooldeksel brengt meer geld op en het minder risico. Een pak, nu ja, dat kan gestoond worden. De schoenen zijn bedorven, hoe elegant ze ook waren. En het lijkt zelf, ontleding onmogelijk. Je komt er alleen maar vanaf als je kunt bewijzen dat je er op een rechtmatige manier eigenaar van geworden bent. Maar misschien heb jij je eigen klanten waar ik niet van weet. Ach, Kloster, je bent een eerlijk man. Droomrug, traag en dom, maar eerlijk. Al ben ik daarom op je gesteld. Soms word ik er bedroefd van Kijk toch eens naar deze heer, deze gentleman. Kijk eens naar zijn gelaat. En schat eens hoe lang hij is, hoe dik, enzovoort, enzovoort. Maar kijk eerst eens naar zijn gezicht. Nou, kloster. Merk je dan werkelijk helemaal niets op? Op wie lijkt hij zo sterk dat hij het zelf wel zou kunnen zijn? Wel, hemeltje Henry. Nee, maar hoe is dat mogelijk? Nee, dat ik dat niet meteen gezien heb. Je hebt gelijk. Duizendmaal gelijk heb je. Oh, wat ben ik toch een even. Dan of... dan vooruit, dan vooruit, dan. Op wie lijkt dat lijk? Waarop het lijkt. Maar Henry, hij is het. Hij is het, de grote Simon Stetson. <tie> ja, ik je... ja, je... ken hem toch? Wel honderdmaal heb ik hem gezien. In de krant of in een weekblad, als hij uit zijn huis komt, of uit de bank, in Epson of op een tuinfeest bij de koningin. Elke plooi van hem ken ik, elke trek van zijn gezicht, zijn lengte en zijn slanke gestalte. Hetzelfde haar, dat onmiskenbare grijs aan de slapen, Oh ja. Zo draagt hij zijn jacket en zo discreet zijn zilverachtige dassen. Natuurlijk zijn zijn roze wangen nu wat faal en zijn wakker oog, zijn altijd wakker oog is gedoofd. Maar hij is het, Henry, waarachtig. Hij is het, de grote Simon Stephen. Mijn hemel... Wat kan hem tot deze stap in de Thames hebben bewogen? Jij hebt toch een soort zwak voor de groten van het kapitaal en de kroon... ...die verre uitgaat boven de beleidenis van je geloof in de westerse wereld. Jij bent Engeland, Henry. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Jij bent een kind van deze tijd, Kloster. Een slachtoffer van pers- en mazzelreclame. Je houdt kunstholing voor echt bij je werk. Je houdt een namaak voor het echte. Hij is het namelijk niet. Huh? Hij is niet... De grote Simon Slechter. Want waar is dan bijvoorbeeld die kleine moedervlek onder zijn kind... die hij altijd zo kunstig onder de poeien verwerkt? Henry, je bent een genie. Uh, uh, nee, nee, genie is een last. Ik ben meer dan dat. Uh, bovendien bedank ik ervoor bij een groep mensen te worden ingedeeld. Dus hij is het niet. Hij is het niet. Nou, dat is een bittere teleurstelling, is het niet. Eindelijk kun je dan eens je hand op zijn schouder leggen, de schouder van de grote Simon Stetson, en dan blijkt dat hij het helemaal niet is. Arme, arme kerel. Ach, Henry, laten we het lijk maar weer in het water gooien. Ach, dat doen wij niet, Kloster. Ik heb zo'n medelijden met je. Je bent zo teleurgesteld dat ik heb besloten je de echte, de enige, de grote Stetson zelf te tonen. Ik zal je met hem kennis laten maken. Wat vind je daarvan? <lacht> Ach, Kloster, als je zo schaapachtig kijkt... dan ben ik maar weer blij dat je geen kinderen hebt. Henry, jij voelt wat in je schil. Oh. Ik voel het duidelijk. Ik weet natuurlijk nog niet, Dat is ook duidelijk. Maar ik kan het ook nog helemaal niet weten, is het niet? Weten is niet de mooiste, gave, de gode Kloster. Nou, we zullen voor deze heer een fraaie kist moeten opdrommelen. Ik weet wel een bron. Hmm, de bron op kisten opbellen, merkwaardig. Nou goed dan, jij vangt daar een kist... We zullen het lichaam dan in de diepste kelder van het huis opbaren. Zou je nog een paar staven ijs kunnen organiseren, kloster? Of Henry koud Mooi, dat is dan dat. Deze gentleman krijgt zijn onderkomen. Wat kaarsen, een mm -hmm. paar anjes of voor een dinner bij Candlelight kosten. Henry, je zult tevreden zijn. <laughs> jij bent een beste keel. Maar nu gaan we verder. Ken jij Brisbane and Brisbane? Zeker. Mm, goed daar ga jij een piekfijne blauwe huren. Uh, blauw, Henry. Ik in het blauw, je zult me niet herkennen. Dat is dus afgesproken een blauwe livrij. Verder ga je dan naar uh, Birdcage Walk. Birdcage Walk? Een toffe buurt, Henry. Ja, daar zoek jij een fraaie, elegante slee uit die je dan meteen naar mij brengt. Jij wilt zeker eens in het groot uitrijden gaan, is het niet, Henry? Uh, ik behoor tot het soort heren dat liever drie schoenpoetsers dan één chauffeur had. Maar ik heb een heilig ontzag voor automobielen Gloucester. Uh, en wanneer zal ik dan met Stetson kennis maken, Henry? Ja, ja, kloster vergeet niet. <laughs> je hebt het beloofd. Ik zal hem opbellen. En dan ga jij hem afhalen. Je weet hoe je met de pet in je hand naast de auto moet staan? Hè? Portier open doen, salueren en dan weer snel instappen en beleefd vragen... waarheen het meneer behaagt te gaan? Komt voor elkaar, Henry. Mooi. Oh, maar ik zal toch van tevoren nog een keertje oefenen. Toch, zeker. Alsjeblieft niet precies voor de villa van Stetson. Hé, hey, Simon Stetson is een self-made man. En zulke mensen letten erg op het gedrag van anderen... Let er ook op dat de wagen gewassen en gepoetst is. Huh? Statsen controleert alles. De National Steel Corporation, Petrol Petrol, British Linoleum, Atlantic Steamship Corporation, Harbin Cars Limited, Taxi en Maxi, Dixi en Pixie, Mr. James en Wien's en vrouwen vrouw, zijn kinderen, de keukenmeid, de kinderen van de keukenmeid, de luider van die kinderen en zelfs Steinsbattler. En uh, uh, uh, uh, wat wil jij nu met zo'n controleur? Ik zal uh, hem uh? op de thee vragen. Jij wilt zelf hoogstpersoonlijk met hem telefoneren. Nee. Zeker, ik zal hem opbellen. Ach, Henry. Ja, Thomas, wij bevinden ons in de kasteelachtige villa van de self-made man en speculant Simon Stetsen. U ziet al aan het degelijk meubilair, de super aan onze Stetson-portretten voordelige per dozijn dat wij weliswaar tot de rijkste, maar toch niet tot de oudste families van Engeland dooren, Sawyer-Wabelen. Die daar zo spreekt is mijn ondankbare zoon Humphrey, die niet verdient dat zijn vader het genie, ja zeker het genie Simon Stetson, hem tot de rijkste erfgenaam van het Britse Rijk heeft gemaakt. Je zuster Evelyn weet dat meer te waarderen. Ach, oh. Evelyn, hij is toch werkelijk een tovenaar, onze Simon Stetson. Ja, ja, dat is hij. Oh, ik zou niet weten wat we zonder hem moesten beginnen. Dames, ik heb bij deze tovenaars van de Londense beurs altijd zo het gevoel dat ze een trucje gebruiken. Hmm? Dat is toch niet allemaal waar? Niet werkelijk. Uh, het is toch vals geld? Het zijn trucjes met kaarten wat wij dan, Jan publiek voor goede munt aannemen. Wat hij aanpakt wordt goud, Hanvee. Is jouw nieuwe sportwagen soms van karton? Of heeft hij een dubbele bodem? Is ons kasteel misschien een lucht Of geven wij ons dus bedienden soms getekende karbonaatjes te eten? Wij leven van dividenden. Wat zijn dat? Dividenden? Uh, dat woord komt van delen. Wij delen met anderen. Nou, dat is toch aardig, dat is toch christelijk? Uh, of hoe zit het eigenlijk Humphrey? Je bent in Oxford gedropen en je bent in Cambridge gedropen. Nu kun je niet verder druipen, want met onze naam kunnen we ons een mindere school niet veroorloven. Ik wil mijn geliefde broertje zeker niet onbegaafd noemen, of zelfs gewoon maar stom. Want dat kunnen wij ons met onze goede naam niet permitteren. Wie geld heeft, is nooit stom. Maar dat je dat van die dividenden niet begrijpt, dat mag me toch stilletjes wel een beetje verbazen. Oxford, Cambridge... Alsof ze dachten, fokken of uh, virtuozen of beroemde danseurs, weet ik veel, het hoogste uitgelezenste of edelste, allemaal kletspraat. Humphrey. Sorry, man. maar ik heb steeds zo'n gevoel dat we boven de 25e verdieping op een glazen plaat dansen. Ach, Humphrey, jij met je gevoel. Als ik dat woord alleen al hoor. Met gevoel, Humphrey, kun je hoogstens dus een gedicht maken. Maar geld? Geld maakt je met verstand. Oh, kinderen kibbel toch niet zo? Ik geloof dat ik goed nieuws heb. Mama. Ja. Hebben jullie die fantastische auto gezien... waarmee Simon Stepson net is weggereden? Dat was een conservatieve slee... en een protserig auto. Humphrey. Die prachtige auto is eigendom van de 14e graaf van huil. En hebben jullie die dertige chauffeur in het blauw gezien? In het blauw? Ja. Het is niet mogelijk. Wat een rijkdom. Humphrey. Stetson niet om deze kleine luid uit het volk zo te krenken. Mama, u wilde toch iets vertellen? Ja, kind. Simon Stetson kreeg een zeer discreet telefoontje. Ik zou bijna zeggen een geheimzinnig telefoontje. Hij was daarna erg opgewonden, de grote Simon Stetson. Hij was aangenaam verrast, zou ik zeggen. En ik heb zo'n vermoeden, zo stilletjes heb ik een vermoeden... dat ik de bekroning van zijn leven ons werk zal zijn. Ik denk... Nou, Evelyn... ...wat denk jij dat ik denk? Oh, zijn adelsbrief. Oh, mijn lieve, lieve kind. Ja, dat denk ik. Humphrey, ga je eens voor. Sir Simon Stetson. Hoe zal dat klinken? Sir Simon Dividend. Humphrey, je, je, je bent een nylist. Mama, wat zal dat prachtig klinken... Oh, mijn papa, dat is een geniale man. En dat is hij, mijn kind. Daarom moeten wij ons waardig gedragen. Humphrey, wij mogen hem nooit teleurstellen. We moeten hem steunen, zelfs als hij in nood zou zijn. Hip, hip hoera. Vrouwen hebben een gewoond om rijke mannen trouw te zweren die bijna goddelijk is. In elk geval net zo taai als beenderlijn. Alles is goed gegaan, kloster. Ik zeg helemaal niet dat je iets verkeerd hebt gedaan. Integendeel, je hebt voor die prachtige auto gezorgd. Je hebt een fraaie blauwe rivij aan. Staat je overigens uitstekend? Dank je aan he. Je hebt Simon Stetsen afgehaald en heel huids bij mij afgeleverd. Goed, allemaal in orde. Maar nu moet je alsjeblieft niet jammeren... als ik een paar noodzakelijke voorbereidingen moet treffen. De zakelijke voorbereidingen dan. Een paar eenvoudige handgrepen, kloster. Dat is alles. En nu draai nu alsjeblieft het grote licht uit... Onze achting voor het individu dwingt ons om het licht te temperen. Als we de kostuums van deze tweeling, de doden en de levende die hier vrijwillig zo heerlijk rustig slaapt, laster, verwisselen. Je wilt de grote Simon Stetson zijn chique pak afnemen? Dat beslist niet, mijn beste. Ik wil alleen dat ons lijk in een droog pak onder de aarde komt. Simon Stetson Is... zal weer wakker worden en zal zich dan toch voor die nevelen verkleden. Tot zo lang moet hij het kostuum van deze ongelukkige maar wagen. Nee, Kloster, jij mist het sociaal gevoel. Dat is jammer, heel jammer. Ja, het ging ook allemaal zo vlug, Henry. Ja. Te vlug. Oh, en hij verheugde zich zo op jou. Ja, ja, ik heb het duidelijk gezien. Hij zat achter me in de auto en weef zijn handen. Oh, als ik eraan denk. Net was hij nog springlevend en nu slaapt hij als een dode. Het ging allemaal te vlug, Henry. Ik ben ervan gesproken. Wat ben je van plan, Henry? Henry. Rustig, beste kerel. Henry houdt zich met de morele kant van de zaak bezig. Hij probeert vast te stellen of datgene wat hij wil doen... ...wel binnen de grenzen van zijn geweten blijft. In het algemeen zijn de grenzen van het menselijk geweten... ...veel ruimer dan de grenzen die door de kerk zijn gesteld. Maar ik ben een gevoelig mens, los, door een esthet, een humanist. Dat betekent oppassen voor je eigen gewetensbezwaarde. Laten we het nog eens samenvatten. Wij gingen langs de rivier wandelen... We hebben niets gezocht en wat vonden wij een lijk? Een lijk, beste gloster, dat zag ik direct, had zijn positie als onderwerp opgegeven en was voorwerp geworden. Is dat tot nu toe duidelijk? Nou, nee, Henry, niet helemaal. Het heeft zich van een persoon in een ding, een voorwerp, kortom, in een object veranderd. En wat betekent dat? Mijn beste gloster... Wat dat betekent? Ik zou het niet weten, Henry. Eh, dat betekent dat het voorwerp een zaakje is. Of niet? Een lijk dat tijdens zijn leven als levend lijf dus. Niets was en niets bezat is in het algemeen. Geen zaak. Maar dit lijk heeft iets bijzonders klaster. Het lijkt frappansprekend op een van de grootste financiële genieën van onze tijd. Hm, kijk eens, een gat in de kous van een miljonair. Hm, dat is wel een verrassing. Want dit gat mijn beste kloster uit op andere gaten die gestopt moeten worden. Ah ja, ja, ja, ja. Ik hoop maar dat er in zijn grootboek geen gaten zitten. Henry! Nou ja, de goden van de kleine man zijn geen goden. Maar laten we onze beschouwing voortzetten. Toen ons lijk nog levend was... heeft het van deze gelijkenis waarschijnlijk geen gebruik gemaakt. Wat een onvermogen, scrupules. Eerlijkheid weet ik veel. Alleen dan zit het lijk, let op kloster, zijn waarde als het als persoon schipbreuk heeft geleden. Ik begrijp er helemaal niets van, Henry, maar mijn hart beeft om jou. Je zult toch alles wel goed voor elkaar krijgen? Nou, ik geloof van welk lossen. Ik vraag jou alleen maar of een arm mens het recht heeft om een zaakje... ...dat voor de hand ligt dat, om zo te zeggen, op een plaatje wordt aangedragen. Zomaar gewoon af te slaan, eenvoudig en alleen maar omdat er een lijk in het spel is. Nee, Henry, dat zou altijd waaswezen. zijn. Het zou een misdaad zijn. Daar moest tien jaar op staan. Maar... Goed, dan is de morele kant van de zaak dus geregeld... En nu moet ik alleen nog een compagnon hebben, een financier, een echte ondernemer. Zonder geld namelijk is ook met het beste lijk niets te beginnen kostig. En nu gaat Henry op weg naar de aristocratie. <laughs> alleen daar verenigt zich gewetenloosheid met de voor een solide zaak vereiste ernst. Ik denk aan Sir Thomas, de op een na grootste goudvolg van Engeland. Toonbeeld van een ernstig piraat. Precies degene die ik nodig heb. Wij zullen weer precies zo te werk gaan als bij Simon Statson. Waar gaan wij dus naartoe, Kloster? Naar Sir Thomas. Sir Thomas. Allemaal net. allemaal grote De thee is onze rijk gehonoreerde keukenmeid weer een schitterend mislukt. Rijnse Teemswater. Hendrik de VIII had er onverwijt een kopje kleiner laten maken. Ja, maar ons arme mensen zijn de handen gebonden door die sociale wetten. De droevenis van onze generatie is niet meer te overzien. Wat wil je? Ik hoop dat u weder een aangename rust heeft genoten. Maar daar kom je toch niet extra voor? Wat is er aan de hand? Lady Thomas laat u weder de vraag of u weder de wenst dat haar eedere de thee met u weder gebruikt. Oh, ze kan dat vocht hier meezuipen. Zeg dat maar. Goedemorgen, Thomas. Sir Thomas. Pak Ga zitten, lady Thomas. Drink dat goedje daarop. Ik weet dat je het niet eens zal opvallen dat het opgewarmd themeswater is. Zeker niet, sir Thomas. Wat is er voor nieuw? Niets. Helemaal niets. De hele aardbol stinkt van verveling. De aandelen bewegen zich zo vlot als vastgeleimde slakken. De beurs lijkt op een uitgetelde pokerclub. En dan denken ze nog dat ze zaken doen. <laughs> ah, lach niet. Dat is niet om te lachen. De enige die nog wat klaar speelt, is deze Stetson. Een handige jongen, die Stetson is niet, zaar Thomas? Ah, gehaaid is hij. Hij is een self Ach, sir, Thomas. Wat waren dat toch heerlijke tijden. Toen ze jou nog een gehaarde jongen noemden. Een beursbliksem. Toen jij nog een self industriebond was. Ach, ach, ach, ach. Dat was toch een tijd. Voor de van Lady Thomas. Als ik niet zo gezeten was, zo bezadigd... dan zou ik het nog kunnen. Goed ja. Ja, ik zou het nog kunnen. Maar ik zou een kans moeten krijgen, hè, voor de drommels. Ja, hallo. Met Lady Thomas. Goedemorgen, Lady Thomas. Mag ik Sir Thomas even spreken? Oh. Sir Thomas, voor jou. Een boeiende stem. Ja. Met Sir uh, Thomas. Uh, goedemorgen, Sir. Ik zal u mijn naam niet noemen. Maar als u zin hebt om de grootste zaak van uw leven te doen... Dan klimt u maar in mijn auto. Die staat al voor uw deur. Mijn chauffeur zal u naar mij toe brengen. Hallo? Hallo. Dat is vreemd. Kijk eens het wat er voor een auto voor onze deur staat, lady Thomas. Oh. Hè? Huh? Zo, so, Thomas. Dat is de auto van de 14 in de graf van Hè, huh? huh? Mijn broek, lady Thomas. Uh, Dadelijk mijn broek hier. Zitten bediende achter hun broek. Mijn overhem met het kroontje op de borst. Mijn nieuwe schoenen. Mijn stok met een zilverknop. Mijn hoed. Dank je. Tot tiens. ...maar u bent de veertiende graaf van Hullick meneer. Goedemorgen, Sir Thomas. En neemt u een whisky, die zult u nodig hebben. Ah, ik heb thuis zelf. Wat hebt u me verder nog te bieden? Ik bied u de interessantste tweeling uit de historie. Ik zal een revolutie met ze ontketenen. Ah, ik doe geen zaken met kinderen. Bovendien ben ik Sir Thomas een dienaar van de koningin. Revoluties zijn daarom voor mij taboe. Tot ziens zult u dan de tweeling tenminste niet een keertje zien... Wat heeft dat nou voor nut? Zoals u gezien heeft, uh, is de revolutie al uitgebroken. Met de duivel met uw revolutie? Wat, uh, wat hebt u mij daarvoor nodig? Zoals u wel weet, uh, kosten revoluties geld. Ik heb u daarom als financier nodig. Maar zoals u ook wel weet, is de revolutie voor een oplettend revolutionair een best zaakje. Komt u toch mee, laten we geen tijd verliezen. Buitengewone omstandigheden beloven buitengewone zaakjes, sir. Je ja, ik ook geen whisky hebt, Wilt u uw hoofd ontbloten? Hm? Een dode? Met uw welnemen, sir. Dat is de eerste helft van mijn verrassing. Komt u toch alstublieft dichterbij, sir. Uh, maar dat. dat is. dat is toch Simon Setzen? Juist. Neemt u plaats, sir. Kloster? Whisky voor z'n vallen. Jawel, bedelen. Dood? Ja, sir. Hij is dood. Hebt u hem vermoord? Nee, nee, sir. Ik heb hem alleen maar gevonden. Hij lag ergens in de Theems. Ik heb hem maar om zijn lot bekommerd. Dat is griezelig. Wat zou er gebeuren, sir, als het verschijnen van Simon Stetson bekend wordt? Wat zou het onmiddellijke gevolg zijn? Het gevolg? Een ramp zou het zijn. Een val van de koersen zoals ik nog nooit heb beleefd. Een beurskracht zou dat weten. Juist, sir. Zo is het. Ik wacht alleen nog op het juiste moment om hem daar weer neer te leggen waar ik hem heb gevonden. Dat is onheilspellend. Waar, waar kan ik hier de dood vinden? gaan ook een blikje, sir. De aandelen zullen diep vallen. Wij kunnen dus voordelig kopen. Hebt u geen zin om met mij samen aandelen te nemen? M mijn beste meneer, wie u ook mag zijn, ik, ik ben toch niet gek? Wat moet ik met aandelen die nooit meer zullen stijgen? Tenzij u deze haai weer levend kunt maken, want alleen hij zou in staat zijn om zijn aandelen weer in hun oude koers te varen. Een dode Simon Stetsen is op het ogenblik erger dan een natuurramp. Ik vrees dat u niet op mij zou kunnen rekenen. Goed, dan kijken wij voor de goede orde nog even naar de andere helft van de tweeling die ik u heb beloofd. Is alles in orde, Plasteren? Alles in orde, uw edelen. Hier rechtsaf, sir. Alsjeblieft. U kunt uw hoed tansel ophouden. Dat is... Dat is... Maar bent u gek geworden? Een... Een whisky, alsjeblieft. Ja, ben ik er nog? Sir Thomas. Ja, waarachter. Ik ben nog hier. Is hier de huil? Uh, nee, sir. U bevindt zich in een solide zaak. Een whisky. Uh, Glosser. Ja, Alstublieft. Uh, waar hebt u nou deze statsen vandaan? Heeft hij ook in het eems gelegen? Nee, sir. Deze is gewoon naar mij toegekomen. Maar hij was nauwelijks hier of hij viel in slaap. Hij was zo moe. Uh, hij is het. Waarachtig, Hij is het. En deze hier leeft. Hij slaapt alleen maar... Dat is zeker. Hoe lang zal hij nou slapen? Een weekje, denk ik zo. Ja, lang is het wel niet duren. En u kunt garanderen dat hij dan weer wakker wordt? Dat er niks met hem gebeurt, geen, geen schadelijke gevolgen? Bijvoorbeeld voor zijn hersens enzovoort. En dat hij over een week weer normaal te gebruiken is? Zo is het hè. Hij zal levendiger zijn dan ooit tevoren. Zo, zo. Ja, ja. Nou eens, één week kan er veel gebeuren... En, en, en wat zou uw rol zijn? Ik neem aan dat het u niet uitsluitend om een vergroting van mijn vermogen gaat. Ik stel geen hoge zorg Ik krijg 30 van de aandelen. Welke aandelen zullen wij nog nader vaststellen? Ja. U bent nog niet direct daar goedkoop? Ja, ik draag het risico's. Ik heb het plan, de oudste rechten en het lijk. U bent gehaaid, hoor. Dat ben je eerder, uw bedrijf. Ja, ja, komt u mee, we hebben geen tijd meer te verliezen. Tot ziens, meneer Stetson. Die klok heeft de laatste drie dagen vaak geslagen. En iedere uur is de positie van de beurs slechter geworden. Zoals we al gedacht hadden, heeft de ontdekking van het lijk van Simon Stetson... Men die men nog altijd voor de echte Simon Stetson houdt. Juist, ja. Een revolutie ontketend. Het bericht is ingeslagen als een bom. En wij hadden niks anders te doen dan ieder uur onze makelaars te dirigeren. We hebben wel bijna slaap gekregen, maar gewoonlijk wordt men ook niet slapend rijk. Nou, ja, los, hè? Zo is, zo is het. Ik denk dat we een sterke koptee moeten nemen. Het is nu vijf uur s morgens. Om tien uur wordt Simon Stetson begraven. Daar moeten we toch sterk naartoe, nietwaar? Uh, Deet u van tevoren nog een slaapje doen? Nee, want de week moet ik uitgeslapen blijven. Nou, vooruit de maakt lastig dat de thee. Onze berekeningen zijn juist gebleken, Harry. Zeer juist zelfs. Ja. Wij zijn er precies voor de wind. Zie je, de beurs is gevoeliger dan welk familielid ook die nam dadelijk rouw aan toen Simon Stetson werd gevonden. Ja, de tranen van de hele wereld stroomden op zijn aandelen. Gevolg, ze werden zacht. Ze vielen van 835 op 211. Ik begrijp dat ik u adviseerde om nog niet te kopen. Ja, het is alleen maar de vraag hoeveel onze zeden we kunnen verdragen. Maar u zult waarschijnlijk gelijk krijgen. De eigenlijke val begint pas morgenmiddag... Als men weet wie er allemaal niet op de begrafenis zijn gekomen... ...daarmee gleed de rest in de afgrond. Want ze zitten allemaal wel op de een of andere manier aan Stetson vast. Ja, maar... Men weet alleen nog niet hoe vast. Ja, zijn vrienden, die arme kerels, zullen geen tijd hebben om op de begrafenis te komen. Omdat ze uit alle macht moeten redden wat er nog te redden valt. Ze rennen met hun stetson aandelen rond als fruithandelaren met rotte appels. Ja, ze hebben te veel op de gezondheid van Stetson vertrouwd. Hij was een dictator. Als er zo invalt, dan moeten zijn aanhangers rennen... Ja, en Simon zetten slaapt ja. Het moet een weldaad zijn als je zo je ruminering kan verslapen Het moet hemel zijn om zo voor het grofste te worden behoed Drommel dat ik me voorstel dat we met open ogen zo'n val moesten meemaken Koop bruin, bruin en bruin u. Ja, ik heb alles wat in Londen maar rang en naam heeft naar het front gestuurd Zowat dertig makelaars ze kopen volgens hun orders eh, terughoudend, eh, aarzelend, bijna met tegenzien. zien. Ik laat daardoor de indruk ontstaan dat ze alleen maar uit goedheid kopen. De mensen zijn dan blij toch nog een paar ezels te hebben gevonden. En ze weten aan wie ze moeten verkopen als ja. de volgende val inzetten. Om tien uur is de begrafenis. Precies om half elf begint de run. Stetson zal pijloos kelderen en al het andere zal bevroren worden. Een zwarte vrijdag. Die wij in een gouden weekend zullen omzetten... Ja. Hoe lang zullen wij nodig hebben om de aandelen weer omhoog te werken? Nou, twee dagen nadat hij weer ontwaakt is, begin ik hem te steunen. Ja, ja, ja. Daardoor krijgt hij weer een solide basis. Hè. Anderen zullen volgen, enkele omdat ze ergens lucht van krijgen. Anderen omdat ze moeten. De kroon zal erbij geïnteresseerd zijn, want... het ...waardeloos worden van de aandelen zou een nationale ramp betekenen. Ja. Ik denk zo oh, omstreeks vier weken... Dan komt er een matige beweging in de aandelen. Dank je wel, Kloster. Uh, wie heeft ons lijk eigenlijk gevonden? Een rattenvanger aan ik, uedele. Ja. Het was een eigenaardig gevoel voor mij om één en hetzelfde lijk tweemaal te mogen vinden. Maar ik was toch steeds zeer verbaasd. Heel goed, Kloster. Ik heb daarna volgende opdracht: de politie, de Times en het beurtbestuur opgebouwd. Zo hebben wij geen ogenblik verloren, Sir Thomas. Een uur later reageerde Wall Street al. Tegen het middaguur werd ik opgebeld door Mispel en Mispel. Evelyn had in de opdracht van de moeder gevraagd of en hoeveel pakketten stadsen Mispel en Mispel aan en Blok wilden overnemen. Een aardige familie. Ja. En de zoon, daar hoor je toch ook zo van alles en nog wat van? Humphrey is dadelijk na het bekend worden van het ongeluk naar Schotland gereden. Hij denkt daar te gaan vissen. Oh, een mooie sport. Ja. En hij laat het met onze mijn moeder over om de familie aan de groeven te vertegenwoordigen. Zeer is een jongen. Waarschijnlijk gaat hij even meer graag naar de begrafenis als ik. Toen ik schrijf me toch altijd... het aan... De camera's van de televisie... ...hebben zich op dit stille kerkhof bescheiden... ...achter het struikgewas teruggetrokken. Juist is het door de doodgraven in de groeven neerlaten. En steeds meer bloemen... ...steeds meer nieuwe bloemen. Nu formeren begrafenisgasten een stuk om defilerend de weduwe-stemmen hun medeleven te betuigen. We zullen proberen of we een paar van de weduwe voor u we kunnen opvangen. Ogenblikje, alstublieft. U had het idee van deze misdaad van een organisatievolle. Mijn vrouw is. Dank u, sir. Niemand kan hoeveel ik heb verloren. U hebt er geen idee van, Mrs. Stets, hoe wij met u meevoelen. Mijn vrouw zei nog... Dank u, sir. Niemand kan vermoeden. Ik heb verloren. U hebt geen idee van, lieve Mrs. Stets, hoe wij met u meevoelen. Sir John, zei nog... Dank u, die zoon. Niemand kan vermoeden hoeveel ik heb verloren. Ik heb geen idee van. Niet... Dank, sir uh, Thomas. Een goede vers van de overledene. Zo so, de verliezen... Daar ja, hebben we nu niet over praten. Natuurlijk in de eerste plaats zeer geschokt. Maar u zult begrijpen dat ik nu mijn handen voor heb. Ik heb een reiswagen geklaagd staan, sir Thomas. Ruiten, op naar de beurt. Uh, kloster, doe het kerkhof goed dicht, want dat is toch een vreesklaag. Ja, de weet Allemaal Allemaal Wat heb ik u gezegd? In plaats van kerkhof te zijn, zoals het bij het van een oude makker, een zakenvriend, ze hebben de oude haai op de beurs. Dat is de oude haak. Ik heb de man nog nooit zo zenuwachtig gezien. Wat staat straks zijn voor de makelaars, hè? Ja, ze moeten ook voor wat ze kunnen. En wat spijt u, is dat de makelaars voor een buitenlandse groep komen? Wat gebeurt uh, er? de Lagerbar en de Balinkladers. Wat is mens, toch, weinig vrienden op aarde? Namelijk, bij gestorven of ze storten die hebben en houden. Dieven. Niets zo'n dievenpak in deze wereld. Henry is alles in ons. Het klopt alsof het ons dagelijks werk is zo. Is dat niet Eveling Daar Met die zwarte japon? Zo net op het kerkhof was ze nog door een vervuiler Waarom straalt ze nou ineens? Ze heeft juist het hele familiebezit aan zijn aandelen aan Brown, Brown en Brown voor. is een duivels meisje. Net haar vader. Zij hebben er zelf eens over moeten denken of het wel de moeite waard is. met het oog op zo'n familie nog weer te ontwaken. Je kunt het geluipen, sir. Geen aandeel meer boven de echter. De aandelen Stetson smelten als sneeuw voor de zon. Dat is onvoorstelbaar. Zo'n val heb ik mijn leven nog niet meegemaakt. Ja, daily dispatch. Twee pagina's vermoedens over de zelfmoord van Stetson. Vermoedens van elke aard. Ze hebben overgeslagen. Ja, ja. Stetson zou het een en ander ondervinden als hij uitgeslapen weer in zaken komt. Slecht de self-made man met de kracht van een stiers. Ik zou nog elke som op een willen verbedden. Ja, meuse ik kan hem alle hulp geven. Als wij er niet waren ze, dan gingen de haaien. Ja. Stelt u zich overigens de vlag voor en waarom u in de toekomst zult varen. Voorlopig vertegenwoordig ik een groep buitenlandse man. Later zien we wel verder. Mijn meubelen, ik ben naar het Clarech verhuisd. Alles. Alleen Simons moet nog worden verzorgd. Bent u er wel zeker? Want het zijn ontwaken zonder uh, enige incidenten verloopt. Ja, zeker is men er nooit van zuur. Maar ik we hier alles geregeld hebben... Nou, we zal over een uurtje voorbij zijn. gelijk dat Stetson keldert. Ik neem me eens bent dat we hem vanmorgen af vier maanden boven laten komen. Goed, Henry. Goed. Ik zal vanavond op de club voor hem opkomen. Dat zal resultaat afwerpen. Ja, alsjeblieft. En belt u mij dan op in het kantoor. U moet een babbelzieke getuigen. Ik zal u dan toezeggingen doen. En wij zullen morgen een zus vinden. Goed. Laten we het dan hopen. Ja, Henry. Waarom is dat Stetson weer wakker worden? Ik denk zo tegen middernacht, Henry. Het is niet uur. Uh, tegen tien zal het onrustig worden. Wat zullen we doen? En voor een lijkwagen gezorgd? Ja, Henry. Dat is niet eenvoudig. Twee waren boven en vol. Pas de daardoor, die komt uit Chelsea. Maar dat is zeker niet. Nee, ik los, Dat is mij om te even. We zullen nu Mr. Stetson weer in de kist leggen. Heb je het ijzer eruit gehaald? Ja, Henry. In orde. We zullen hem op, wat een koudje snel gevat. Goed. Klokslag tien uur zullen we hem naar redden. Ben je, Kloster? Nee, André, ja, tenminste, uh, bijna niet. Bij het graf van zijn onze dubbelganger zullen we hem eruit zetten. Ja, Henry. Voor de herfstachtige zeber van de Libanon. Zeker, Henry. Het zal een macht benijdenswaardig gevoel zijn dat hem overvalt als hij zijn kist stapt. Want slechts weinig men is zoiets beschoren. Ja, gelijk, Henry. Ja, maar hij is een flinke man, hij heeft ziens. De hemel weet dat het waar is, hè? Nou, lastig aan het werk. Laten we dit passeren. Ja, Henry. De kerkhofbewaker is een man die van zijn kerkhof houdt. En waarom? Het is de enige plaats in Winsens waar vrede en vrijheid gegarandeerd zijn. En ik, de bewaker van het kerkhof, ben daarvoor verantwoordelijk. Als ik nu zo rond het middernachtelijk uur nog eens met mijn stallen daar over het kerkhof loop, dan is dat alleen om ook het laatste op als een graf terug te wijzen. De graven, de truizen, heel erg mooi. Hoi. die grauwe bedstroo, die beukenbomen. Slepen staat op zijn post. Wat staat dat daar? Mr. Stetson? Doet u de term toch van mijn gezicht weg? Maar nou, Mr. Stetson doet u uit uw grafje boven. En wat doe je hier? Ik kijk of alles slaapt. is mijn plek. Zo, zo. Kunt u mij ook zeggen hoe ik hier gekomen Zeker, zo. U bent gisteren weg. Hè. Wilt u me nu verklaren? La Laten u uh, zegt dat ik gisteren begraven ben. Zo hmm. Weet u ook aan ik gestorven ben? Voor zover ik weet, u zelf moord gepleegd. U heeft tenminste niet in een erg eerlijke Dat is natuurlijk mogelijk dat u nog verlegd wordt, maar beloofd. En, en wilt u me nu alsjeblieft laten? Ja, u zegt al door water, meneer Stetson. Maar om vijf uur te moeten we naar beneden. Want we moet hier hard en rust eerst. Daar ben ik moeilijk voor. Ja, ik begrijp het. Wanneer heb ik zelfmoord gepleegd? Dat weet ik niet. De hoe ooit vermelden leest ik niet. En nou vraag ik. Ik ben de verheurlijke persoon. Hoe bent u hier komen? Oh. Ik zie dat het graf onbeschadigd is. Voor macabere terug hebt u gebruikt, Mr. Stetson. Ik weet het niet, meneer. Geef u mij een hand, want ik wil het met misschien... Ik wil het al zoveel, Mr. Stetson... Maar daar kan ik mijn toestemming niet voor geven. Maar, nou ja... Als u een paar stapjes wilt lopen... Houd er maar... Nou, ik heb niets gezien. Wacht u tot ik uit het gezicht ben. Maar ik moet u verzoeken in de toekomst... regels van het kerkhof te volgen. Vergeet u het niet. Om vijf over twaalf moeten dan weer beneden zijn. Dan moet er hier orde en rust heersen. Ik ben de verantwoordelijke persoon. Tot ziens, mister Stetson. Taxi naar Kluisgate. Mijn herinneringen zijn verdwenen. Juist ja, ik zou in de adelstand worden verheven. Is dat de manier waarop iemand wordt geadeld om te laten sterven? Eén ding is zeker. Er zal zowel het een en ander veranderd zijn. Ik zal het Evelyn vragen. Zij was altijd de slimste. laat nog, sir. Ben jij dan niet verbaasd, John? Een buster is nooit verbaasd, sir. U zult wellicht iets vergeten hebben. De familie bevindt zich in de salon, sir. Evelyn, moeder. Oh, vader, bent u het werkelijk? Tja, neem me niet kwalijk. Ik moet dadelijk weer naar beneden zijn. Er moet orde en rust op het kerkhof heersen. Ik begrijp het, vader. Wat ik al liever de vraag, Evelyn. Wat is er na mijn dood gebeurd? Ja, wat is er gebeurd, vader? Heel veel. Uw heeft ons natuurlijk veel moeilijkheden bezorgd. Ik begrijp het, Evelyn. Zijn de koersen vast? Zeer vast, vader, maar alleen laag. Zeer laag. Ik begrijp het. Hebben jullie grote verliezen geleden? Wij konden nog tamelijk gunstig verkopen, vader. Maar gaat u toch zitten? Ik neem aan dat het allemaal erg inspannend voor u is. Bedoel je het staan? Ja, vader, dat bedoel ik. Staan is minder erg. Dat andere belang heeft meer. En Humphrey, waar hangt hij uit? Hij is al een week in Schotland. Hij moest vissen. Heeft hij ook verkocht? Natuurlijk niet. Hij heeft als gewoonlijk de aansluiting gemist. Hij is een schaapskop, vader. Nou zit hij daar als een geruineerd man. Wij kunnen hem ook niet meer helpen. Oh, oh vader, moeder komt weer bij. Simon, oh, Blijf kalm, mama. Het is een geest maar. Hij wilde weten hoe alles is afgelopen. Om twaalf uur moet hij weer op zijn kerkhof zijn. Is het niet, vader? Ja, ik heb het de bewaker beloofd. Simon, je moet het toch begrijpen. Je hebt altijd gezegd... meer kan men niet doen dan op tijd af te stoten wat toch bederft. Dan mag je geen gewetensbezwaren hebben. Dat zei je altijd. Maar dat interesseert vader toch niet meer, mama. Hij wil nu zijn rust hebben. Is het niet, papa... Ja, Simon, zo is het. Je wilt er niet aan, maar het is zo. Plotseling is alles voorbij. En we waren zo mooi op weg om... Je hebt het vorige vrijdag zelf nog gezegd. Zelf gezegd. Ja, hoe was dat, Simon? Wil je eigenlijk gele lupine op je graf hebben? Of rode rozen? Laat maar, vader. Dat regelen we wel met het kerkhofbestuur... Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Geloof Evelyn maar. Die zaak komt best in orde. Ja, Evelyn. Jij zult dat wel klaar klaarspelen. Loop toch gelijk even bij die bewaker aan... en zeg hem dat ik niet terugkom maar naar het Claridge Hotel verhuis. Maar hij zal het niet begrijpen. Leg hem de zaak een beetje uit. Hè? Jij weet wel iets te bedenken. Claridge Hotel? Waarom niet Windsor Castle? Tot ziens. Die rare geschiedenis is nu zo lang geleden dat er toch eindelijk iets moet gebeuren. Ja. Hm? ja, u hebt gelijk, inspecteur. Er moet een streep onder worden gezet. Deze door uit de teams moet recht worden gedaan. Ja, nou, belt u me aan, brief. De Jawel, inspecteur. Even kijken. Uh. Goedemiddag, wat uh, wens je? Uh, Rogerje, is Sir uh, Henry thuis? Ja, sir, die is thuis. Het zal u toch bekend zijn dat Sir Henry vorige week bij de kreet van Hare majesteit de koningin in de adelstand is verheven. Zijn verdiensten voor het Britse kapitaal waren onafzienbaar geworden. Daarom vindt er op het ogenblik een kleine plechtigheid plaats. Ik kan u daarom helaas niet aandienen. U zou het anders storen, ziet nou, u? Maakt geen moeilijkheden, kerel vooruit. Dien ons aan. Nou, goed dan. Ik hoop dat Sir Henry van een grafje houdt. Wacht u hier aan hoe dan af. Sir Harry, op uw gezondheid. Op uw geniet. Ja, Dank je, Simon. Op ons nieuwe China-zakje. Ja, waar Sir Thomas weer met 30% aan deelneemt. Op onze goede tijden. Ja, Ach, Wat jij in deze tijd uit de aandelen van je zoon nog weer hebt gemaakt, Simon, is een meesterstuk. Dat doet niemand je na. Dank je, Sir Harry. U vergeet dat ik door u help. En door die van Sir Thomas, natuurlijk, weer solider geworden. Ja. ja, zelfs solider dan ik ooit ben geweest. Ja, men speurt onze werkzaamheid thans in elke beweging van de wereld. Het is steeds ook mijn filosofie geweest. De zaak moet in beweging blijven. Uh, nog een whisky. Uh, Neem me niet kwalijk, Soranoe. Maar hier zijn twee heren van de recherche. Ik vermoed dat ze komen in verband met die doden uit de tijd. Het is nog een orde, Blaster. Meneer, heren, ik geloof dat dit ons alle drie aangaat. Zo, zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, laten we in de rookkamer gaan. Uh, Vraag de heren ook daarheen te komen, Inspecteur Inspector Hawk van Scotland Yard. heer Jerome Tintegel. Een nakomeling van de marquise van Coray van dezelfde firma. Wel, inspecteur, wat brengt u hierheen? Sir Henry? Dat ben ik, ja. Uh, sir Thomas? Sir Simon Stetson? U weet waarvoor ik kom, sir? Ik hoorde dat het is om die heer uit de Thames. Geloof u mij, sir? Ik vond dat zeer onaangenaam u daarom te moeten storen. Nee. Nou ja, ik ben ambtenaar en doe mijn plicht. Wel? Ik ben er evenzeer bij betrokken, inspecteur. De dode was mijn dubbelganger. Een zeldzaam goed zaakje. Een formaliteit, sir. Ach, de zaak, inspecteur. Wat moet er op de grafsteen staan, sir? Uh, ik stel voor, hier rusten, een onbekende weldoener van de Londense beurs. Uh, als u mij toestaat, sir. De weldoener was niet ontslapen, hè, maar u wedele. Uh. Nee, Heel gelijk heeft hij. Oh, oh. U bent te bescheiden, sir, Harry. Ik zou voor... Tja, wat moet ik zeggen? Hij was in ieder geval een gentleman. Uh, hebt u verse Anjers op het grafgenacht mocht? Uh, ja, sir. Prachtige Anjers. Uh, hij was toch mijn dubbelganger, inspecteur. Hij is onder mijn naam begraven. Ik zou zeggen dat we op de grafsteen laten bijtelen... Simon Stetson de Grote. De Grote. Want wij moeten erover eens zijn dat... Ja, dat is heel juist, Simon. Maar dat maken we onder elkaar wel uit. Simon Stetson de Grote. Grote eer voor de dode, sir. Bovendien verleden ik haar mijn tegen. Ah, Dan is de zaak daarmee afgedaan. Ach, sir Harry, een ogenblikje alsjeblieft. Ja, Mr. Seffen. Ja, ik wil u nog zeggen ja, dat u niet alleen de diepere zin van ons metier hebt begrepen. Nee, u bent daarin een genie. Oh. Maar dat weten we al. Zelden is een waardige man in de adelstand verheven. Daarbij nog eens mijn hartelijke geluk Ach ja, en ik wil u nog zeggen dat ik u vanzelfsprekend mijn hele vermogen ter beschikking stel, als u op een goede dag nog eens een lijk mocht vinden dat absurd Thomas lijkt. U hebt geluisterd naar een hoorspel van Ken Kaska, Stetsen en Stetsen, vertaling Kees Walgaven. De rolverdeling was als volgt. Gloucester, Sakko van der Made. Henry, Hans Veerman. Humphrey, Harry Bronk. Mrs. Stetson, Dogi Rugani. Evelyn, Joke Hagelen. Sir Thomas, Van Heskes. Butler, Johann de Slaan. Lady Thomas, Tine Medewaan. Mr. Stetson, Willy Ruijs. Kerkhofwaker Jos van Turenhout. Inspecteur, Tony Folletta. En een brigadier, Johan de Sla. De regie had, Dick van Putten.